Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 6, transformatie en transitie. In de wereld bewijst zich een reeks van ontwikkelingen van economische en maatschappelijke aard die vanzelfsprekend jaren in beslag nemen. Om de mensheid te doen wennen aan het geheel andere tijdperk dat zij binnengetreden is. Vele wetenschappelijke groepen zullen zich moeten heroriënteren om zich bij de veranderende maatschappelijke situaties aan te passen en hun autoriteit dus te kunnen handhaven. Zo zal de wetenschap niet worden ontroond, maar zij zal wanneer zij niet vrijwillig kan gaan worden gedwongen zich te voegen naar de eis van het plan van de grote broederschap. Zo worden geleidelijk alle oorzaken die voeren tot nieuw disharmonisch karma opgelost. En iedere mens krijgt de tijd zich geheel en al aan te passen. Kortom, het betreft hier een procesmatige gezondmaking van allen. Want wanneer die gezondmaking tot aan een bepaald punt gevorderd, kan met vrucht worden verwacht dat de mens rijp wordt om het ene machtige doel van het mens zijn te begrijpen. Je bent geïncarneerd om een uniek en cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid en van de kosmos mee te maken. Vele cycli zijn op dit moment tot voltooiing gekomen en nieuwe kringlopen gaan van start. Het vissentijdperk is vrijwel voorbij en we staan aan het begin van het Aquarius tijdperk dat 2165 jaar zal duren. Ook start in onze tijd een nieuw sterrenjaar van 26.000 kalenderjaren. Deze en andere overgangen gaan gepaard met grote veranderingen op aarde en in de mens, die tezamen worden aangeduid als de grote omwenteling. Jij en alle andere mensen op aarde staan voor de opdracht om deze uitdagende tijd bewust en vol aandacht en vertrouwen te doorleven. Het verouderde te doorzien en los te laten, en open te staan voor het onbekende Nieuwe dat zich gaat ontvouwen. In de Alopenbaring vindt een voortdurende voortgang plaats. De wereld waarin wij leven wordt weliswaar gekenmerkt door kringlopen van opgaan, blinken en verzinken, maar op een dieper niveau ontwikkelt alles zich zodanig dat de glorie van de bron, van Tao of van God, zich steeds groter openbaart. Die machtige ontplooiing is onderdeel van het Godsplan. In de Nieuwe Tijd staat de mens voor de opdracht om te gaan leven vanuit eenheid, vrijheid en liefde, en vanuit goedheid, waarheid en gerechtigheid. Dat houdt in dat deze universele zielenwaarden in de Nieuwe Tijd tot uitdrukking dienen te komen in het lichtkleed van de nieuwe mens en de daaruit voortvloeiende levenshouding. Zo in het klein, zo ook in het groot. Zo dient er van onderen op, bottom-up, een nieuwe samenleving met nieuwe werkwijzen en systemen te worden opgebouwd, die gebaseerd is op eenheid, vrijheid, liefde, goedheid, waarheid en gerechtigheid. De genoemde verandering van de mens wordt veelal aangeduid met het begrip transformatie en die van de samenleving met het begrip transitie. Jan van Rijkenborg is idealist en realist. Hij gelooft rotsvast in zijn idealen en is tegelijkertijd goed bekend met de grote tegenkrachten die onder meer zwartmagische methoden inzetten om hun doelen te bereiken. Spiritual Bypass zul je bij hem niet kunnen vinden. Op meerdere plekken in zijn oeuvre gaat de auteur in op het onlicht en zijn tactieken om zijn lezers te leren de tekenen van de tijd op te merken en zich er niet door te laten slachtofferen. Van Rijkenborg is er niet op uit om een ideale samenleving na te streven, in overeenstemming met het woord van de Christus mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zet zich niet in voor aardse regeringen, maar voor de regering van het Goddelijke Rijk. En spoort zijn lezers aan om dat ook te doen. Dat onvergankelijke, Hemelse Koninkrijk is er al. En nu gaat het erom dat steeds meer mensen zich geschikt maken uit dat levensveld te kunnen leven door het lichtveld. Door het lichtkleed van de nieuwe mens, het gouden bruiloftskleed, te weven. Het belichamen van zielenwaarden is voorwaarde om binding te krijgen met en te leven uit de geest. De processen van heroriëntering van de wetenschap en lichamelijke en psychische gezondmaking van de maatschappij en de mensheid zijn noodzakelijk. Zij stellen de mens in staat contact te maken en te onderhouden met zijn diepste innerlijk, met zijn ziel, zodat hij kan gaan luisteren naar de stille stem in het hart.